Het weer dan, vannacht af en toe wat regen. Overdag en in de middag en avond, vooral in het noorden en westen, weer een paar buien. En het wordt zo'n 13 graden. Dinsdag bewolkt, periode met regen en een graadje koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. De nacht van, de nacht van het goede leven. De nacht van, de nacht van, met Adelien natuurlijk. De nacht van het goede leven. Hallo, hallo. Eh uh, sorry. Hallo, we zijn de Raga's en we zijn de Haagse. En ik doe net alsof ik zie Bij nee, ze kunnen lekker lullen, dat is algemeen bekend En in een bandje spelen, dat is ons ding Ik heb wel verschoot gehoord, die gauze kent echt elk akkoord. Dat mag ook wel, hij speelde al toen hij nog naar de buitenschool ging. De Fransjes werden honky tonk, heb ik ooit gehoord. Hij speelde rock and roll. En Flamingo? Wij zijn de ragas? Zijn de sultans van de flamingo mijn grote vrienden uit Den Haag, de Regals. En die heeft weer een machtig mooi al album volgespeeld en gezongen. Elf in Den Haan is dit, uh, alias Mark Knopfler. Goed, het uh, album heet Lekker En uh, daar is geen letter van geleugen. Dus laat ik het daarop houden. En uh, hopelijk zijn ze binnenkort weer eens de gast hier. Uh, hoorspel op herhaling nu. Een Vara-productie uit 1969, waarvoor dank, omroep collega's. Drie eenanker acteurs van de uh, grote Spaanse dichter Federico Garcia Lorca, 1936 tijdens de Spaanse Burgeroorlog uh, vermoord door de rechtse aanhangers van Generaal Franco. Goed, deze drie eenacters die waren uh, met nog um, drie andere eenacters twee jaar eerder gespeeld in, uh, uh, uh, in 1967 dus door de vooruitstrevende toneelgroep Studio van regisseur Kees van Iersel in uh, wat toen al de brakke grond heette. He, dat is in de Amsterdamse les. Oh, mijn neus zit. Ik moet een beetje een slokje water even hebben. Het is hier warm, jongens. Echt. Kijk hoor. Ja. Goed, ik uh, vond uh, op internet een recensie. Dankjewel, Francis. Een, uh, een uh, recensie uh, in, in het linkse blad, dagblad De Waarheid van uh, 6 januari 1967. Een fascinerende lorca-voorstelling. Zes korte toneelwerken van de Spaanse schrijver Federico Garcia Lorca werden door de toneelgroep Studio gisteravond te samen in première gebracht onder de titel Het Kleine Theater. Een zeer interessant initiatief dat resulteerde in een avond flitsend en intrigerend toneel. En we slaan een stukje over. Geopend werd met het jonge meisje, de zeeman en de student. Een zeer korte en cryptische ene rond de moeilijkheid van de partnerkeuze. Bizar is. De wandeling van Buster Keaton. Geschreven aan de vooravond van een bezoek van Lorca aan de Verenigde Staten. Een droomachtige verbeelding van de gemechaniseerde wereld... in het land van de onbegrensde mogelijkheden. Een buitennissige fantasie met snelle wendingen... parodierende grappen en poëtische momenten. En het de eenakte droombeeld die toont de droom van een vrouw... waarin haar echtgenoot haar voor altijd verlaat. Nou ja, goed Tot zover deze recensie. Laten we gewoon gaan luisteren. Drie eenakters van Federico Garcia Lorca. De wandeling van Buster Keaton. Het jonge meisje, de zeeman en de student. En Droombeeld. De wandeling van Buster Keaton. Bester Keaton telt de lichamen die op de grond liggen: 1, 2, 3, 4. Hij neemt een fiets en rijdt weg. Tussen oude autobanden en lege benzineblikken zitten negers een strooien hoed op te eten. Wat een heerlijke avond. Een papegaai vliegt langs de grijze lucht. Prettig, zo'n ommetje op de fiets. Wat zingen die vogeltjes mooi. Roor. Werkelijk roerend. Buster Kieten rijdt onbewogen door een rietveld vervolgens door een roggenveldje. Tussen de wielen van de fiets versmalt het landschap zich tot een streep. De fiets zelf heeft nog maar één dimensie. Hij zou tussen de bladen van een boek kunnen slippen of in een bakkersoven geschoven kunnen worden. De fiets van Basterkieten heeft geen zadel van karamel of pedalen van suiker zoals geperverteerde mensen graag zouden willen. Het is een gewone fiets, net als alle andere fietsen. Maar het is de enige fiets die doortrokken is van onschuld. Adam en Eva zouden vluchten in doodsangst bij het zien van een glas vol water. Bij de fiets van Bester Keaton zouden ze strelen. Ach ja. De liefde. De liefde. Bester Keaton valt. De fiets vliegt uit zijn handen. Hij rent achter twee grote grijze vlinders aan. Hij rent als een gek een halve millimeter boven de grond. Buster Keaton staat op. Ik wil niets zeggen. Wat wil ik zeggen? Idioot. Goed. Hij gaat verder. Zijn ogen oneindig triest als van een dier dat net geboren is. Dromen van lelies, van engelen. En zijde de sherpen. Ogen als de bodem van een glas. Ogen van een onnozel kind. Lelijke ogen. Mooie ogen. Ogen van een struisvogel. Mensenogen met een groot evenwicht van droefgeestigheid. In de verte ligt Philadelphia. De bewoners van die stad weten heel goed... dat het oude lied van de naaimachine gehoord kan worden... tussen de grote rozen in de broeikassen... Maar nooit zullen zij het subtiele verschil begrijpen zo vol van poëzie tussen een hete kop thee en een koude kop thee in de verte schittert Philadelphia kijk, een tuin een Amerikaanse met celluloid ogen nadert door het gras goedenavond Bester Kieten glimlacht en bekijkt nauwkeurig de schoenen van de dame wat een schoenen. Zulke schoenen moeten verboden worden. Drie krokodillenhuiden zijn er nodig om ze te maken. Ik zou graag... Hebt u een degen omkranst met Myrten? Buster Keaton haalt zijn schouders op en tilt zijn rechtervoet op. Hebt u een ring met een vergiftigde steen? Buster Keaton doet langzaam zijn ogen dicht en tilt zijn linkervoet op. Wel nu. Vier serafijnen met hemelse doorschijnende vleugels dansen tussen de bloemen. De jonge dames uit de stad spelen zoals ze zouden fietsen. De wals, de maan en de roeiboten verheffen het edele hart van onze vriend. Tot ieders verbazing heeft de herfst bezit genomen van de tuin, zoals water bezit neemt van een suikerklantje. Ik zou een zwaan willen zijn, maar dat kan niet. Want waar zou ik mijn hoed dan moeten laten? En mijn gebroken nek. En mijn zijden dasje. Ach, wat verdrietig. Een jong meisje met een wespetaille en een enorme stapel krullen bovenop het hoofd... komt dichterbij, rijdend op een fiets. Ze heeft een hoofdje als een nachtegaal. Met wie heb ik het genoegen? met Buster keten. Het jonge meisje valt flauw en rolt van haar fiets. Op het gras trillen haar benen die gestoken zijn in gestreepte kousen... als twee stervende draadjes in doodsnood. En dit terwijl in duizend bioscopen tegelijk een fonograaf herhaalt... in Amerika zijn geen nachtigalen. Mejuffrouw Eleonore, vergeef me... Het is niet mijn schuld, mejuffrouw, vrouw. mejuffrouw. vrouw. vrouw. Hij kust haar. Aan de horizon van Philadelphia... ...fonkelt Rood de ster van politieagenten. Het jonge meisje, de zeeman en de student. De velden. Zoals jullie en die man op elkaar liggen, lijken jullie wel een oud Chinees stadje. Hier is de slakkenvrouw! Mooie grote zwarte slakken! Ze komen van het jongste wingerdblad! Lieve mensen van een feest! Slakken! Slakken! Laat me toch rustig borduren, oude. Mijn kussenslopen hebben nog geen monogram en dat maakt me bang. Er is geen meisje op de hele wereld dat de linnengoed niet heeft gemerkt. Niet waar? Hoe heet je? Ik beduur het hele alfabet op een linnengoed. Waarom? Zodat de man die mij behoort, me kan noemen zoals hij wil. Maar dan ben je schaamteloos. Ja. Dus jij noemt je straks Maria? Of Rosa? Of Trinité? Of Sigismonde? En nog veel, veel meer. Eustachia? Dorothea? Genare? En nog heel veel meer, veel meer. Het jonge meisje heft de handpalmen omhoog... verbleekt door merklappen en vele lange uren van borduren. De oude vrouw wijkt terug... en leunt tegen de muur in haar noordpool van vuile vodden... waar haar mand staat te zieltogen vol broodkorsten. A... B... C... D... E... F... G... H... J. K. L. M. N. Zo is het wel genoeg. Ik ga de balkondeuren sluiten en achter de vensters verder borduren. Dochter, dochter, huil je? Nee, maar het begint te regenen. Een motorbootje met blauwe vlaggen vaart over de baai. Een stotterliedje van bok, bok, bok, bok achter zich aan. De regen huift over de stad als een doktershoed. In de havenkroegen begint het grote bedrijf van dronken zeelui. Het jonge meisje zingt A, B, C, D. Bij welke letter ben ik gebleven? Student is met een S. Zeeman met een Z. A, B, C, D. Dat ben ik. Jij. Een boot is nogal weinig. Versieren zal ik hem met vlaggen. En lekkers. Als de kapitein het toestaat. Het is alleen maar een boot. Ik zal hem vullen met geborduurde kant. Als mijn moeder het goed vindt. Ga staan. Waarom? Ik wil je zien. Daar dan? Je hebt mooie dijen. Als kind heb ik op een fiets gereden. En ik op een dolfijn. Jij bent mooi. Naakt ben ik mooi. Wat kun je allemaal? Roeien. De zeeman speelt op een harmonica, zo stoffig en vermoeid als een zeventiende eeuw. De student komt op. Hij gaat veel te snel. Wie gaat te snel? De eeuw. Het lijkt wel of je ten einde raad bent. Dat is omdat ik vlucht. Voor wie dan? Voor het jaar dat komt. En heb je dan mijn gezicht niet gezien? Daar ben ik juist voor stil blijven staan. Jouw gezicht is niet bruin verbrand. Dat komt omdat ik start sleef. Wat wil je? Geef me water. We hebben geen put. Maar je ziet toch dat ik van dorst verga? Ik zal je melk geven uit mijn borsten. Alsjeblieft. Alsjeblieft, les mijn dorst. Maar ik ben macht. Gooi een laddertje naar beneden en ik blijf vannacht bij je. Je huid is wit. Hij moet ijskoud zijn. Mijn armen zijn vol kracht. Ik zou je naar boven laten klimmen. Als mijn moeder het goed vond. Doe dan! Waarom niet? Daarom niet. Doe dan! Nee. Een krans van kleine zwarte kaperschepen draait om de maan. Drie zeemeerminnen die spelen en spetteren tussen de golven... plagen de soldaten op de rotsen. Op haar balkon overweegt het meisje om boven van de letter Z af te springen... zo de afgrond in. Emilio Prados en Manolito Alto Laguire tillen haar langzaam op van de balustrade... met gezichten krijtwit van angst voor de zee. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Ik blijf een hele tijd in de bergen. Breng een eekhoentje mee. Ja, dat zal ik doen. Een eekhoorn voor jou. En ook nog vijf vogels zoals nog nooit een kind gehad heeft. Hé eh, Nee, ik wil een hagedis. en een molletje. Wat lekker jullie toch weinig op elkaar. Wel nu, jullie krijgen allemaal je zin. Ze lijken niks op elkaar. Wat Mag ik je koffers dragen? Nee. Zijn dat jouw kinderen? Ja. Ik ken uw moeder al jaren, jouw vrouw. Ik ben koetsier geweest bij haar thuis. Maar om je de waarheid te zeggen, ben ik liever bedelaar zoals nu. Paarden? Geen mens weet iets van de angst die ik voor ze uitsta. Voor mijn part slaat de bliksem in hun ogen. Het is razend moeilijk om een rijtuig te besturen. Razend moeilijk. Als je niet bang bent, sta je er niet bij stil. En als je erbij stil staat, dan ben je niet bang... Paarden zijn vervloekelingen. Laat me met rust. Toe, laat me nou. Voor een paar kleine muntjes die je los in je zak hebt zitten... draag ik ze voor je. Je vrouw zou je ervoor bedanken. Zij was niet bang voor paarden. Zij is een gelukkig mens. Waaruit dan? Maar vlug, de trein vertrekt om zes uur. Ja, de trein. Dat is heel wat anders. Nog in geen honderd jaar... Zou ook bang zijn van die trein. Trein leeft niet. Gaat voorbij, is voorbij. Maar paarden, kijk uit. Henri, maar mijn liefste, schrijf me. Vergeet me niet. Maar meisje dan toch. Weet je nog hoe die over de muur sprong... en in bomen klauterde alleen maar om je te zien? Tot mijn dood toe zal ik me dat herinneren. Ik ook. Ik wacht op je... Tot ziens. Tot ziens. Wees niet treurig. Het is jouw vrouw en ze houdt van je. En jij van haar. Wees niet treurig. Je hebt gelijk. Maar ik vind het afschuwelijk dat ik weg moet. Er zijn veel erger dingen. Het is erger dat de aarde ronddraait en dat de rivier brult. Een wervelstorm is ook erger. Mijn hoofd staat niet naar grapjes. Jij bent altijd hetzelfde. Ja, ja. Ja, ja. Iedereen denkt met jou voorop... dat de belangrijkheid van een wervelstorm ligt in de verwoestingen die die aanricht. Maar volgens mij is het precies andersom. De belangrijkheid van een wervelstorm... Wacht, schiet op. Het kan elk ogenblik zes uur slaan. Ben ik soms de zee, in die zee... Schiet op, zeg ik. je. Hebben we niks vergeten? Ik heb alles keurig netjes achtergelaten. Trouwens, wat kan ik je schelen? Niet eens zo vervelend als een oude knecht. Een bedelaar. Papa. Papa? Papa? Papa? Papa? Jouw kinderen. Ja, mijn kinderen. Ik wil helemaal geen eekhoornje. Als je een eekhoorntje voor me meebrengt, dan hou ik niet meer van je. Geen eekhoornje voor me meebrengen, hoor. Ik wil er geen. En ik wil geen hagedus. En ook geen molletje. We willen dat je ons een verzameling mooie stenen meebrengt. Nee, niet waar. Ik, ik wil mijn molletje... De mol is voor mij. Ja, goed, dan is de mol voor mij. Oh, Stel Iedereen krijgt wat hij graag wil hebben. Jij hebt gezegd dat ze niks op elkaar lijken. Inderdaad, ja. Gelukkig maar. Wat zeg je? Gelukkig. Gelukkig, ja. Tot ziens. Tot ziens. Kom gauw terug. Ja, ik kom gauw terug. Hij zal het s'nachts heerlijk warm hebben. Hij heeft vier tekens bij zich. Maar ik niet. Ik lig alleen in mijn bed. Ik zal het ijskoud hebben. Hij heeft een prachtige prachtig oog. Maar waar ik het meest van hou. Dat is zijn kracht. Oh, mijn oh. lief heeft tegelijkertijd. Ik wil vluchten. En hij moet me begrijpen. Branden moet hij me. Branden. Tot ziens, Henri. Henri, ik hou van je. Ik zie je heel klein. Je springt van de, van de ene steen op de andere. Heel klein ben je. Ik zou je kunnen doorslikken als een knoop. Door slikken kon Mama? Ga niet naar buiten. Er staat een koude wind. Niet doen. Papa? Papa? Ik wil dat je de eekhoorntje voor me meebrengt. Ik wil geen stenen. De stenen zullen mijn nagels breken. Papa? Hij hoort je niet. Hij hoort je niet. Hij hoort je niet. Papa, ik wil de eekhoorn. Oh, lieve God. Ik wil de eekhoorn. <tied> Dit waren drie eenactes van Federico Garcia Lorca in de vertaling van Josephine Soer. U hoorde de stemmen van Frans Somers, Jan Borkes, Piet Ekel, Vesia Rone, Maria Lindes, Tine Medema, Hans Vierman en Martin Simonis. De verteller was Paul van der Lek. Regie Jan Wechter.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 All in the necessities, Ask suppose wash to feed the cat, call and lautate, tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah.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 a little Ja, dat is uh, Jonathan Jeremiah. Uh, hij staat samen met onze Metropoolorkest op 4 november in Carré. Maar het is uitverkocht. Oké, okay. we gaan het mysterie van Emily spelen. Uh, uh, u weet het, uh, Jan Emoos heeft weer een mooie tekst geschreven. Over iets, over iemand. En dan moet u raden wie of wat. En dan kan u knijpkatje winnen. Oh, en we hebben weer uh, nieuwe cadeautjes erbij. Maar die... Uh, nou, Joke Verhoog is nog niet terug van vakantie. Of, ik weet het niet. Nou, maar Charles, Charles uit, uh, van de Broek uit uh, Utrecht... die heeft weer de Cornelis Vreesweg boekjes gestuurd, geloof ik. Maar ik, uh, ik weet niet, ze liggen nog in een pakje... Uh, onder, onder het bureautje van uh, Joke Verhoogd. Dus dat, uh, dat moeten we nog even afwachten. Dus ik heb gewoon alleen een knijpkant. Nou, doe het er allemaal niet toe. U weet het. Uh, um, het is een tekst. Het is in drieën gehakt. Drie fragmenten. Ik ga het voorlezen. en dan, moet, uh, dan kunt u bellen naar 0800-1121. En dan vertellen wat u vandaag gedaan heeft. En nou hoor. <grijg> gewoon zeggen wat u denkt dat het is. Of wie het is. Goed, hier komt het eerste fragment. Het is natuurlijk... Een volslagen slag in de duister. Hè, nu al proberen te zeggen hoe ze over een halve eeuw zullen denken over onze jaren. naast je eigen tijdperk gaan staan en er iets zinnigs over zeggen, ja, dat valt niet mee. Hoewel honderdduizend columnisten daar tegenwoordig hun schrijvende handjes niet voor omdraaien. Maar goed, wij zijn de behoorlijkste niet en we willen het toch ook wel wagen. We leven in een tijd die de geschiedenis zal ingaan als de periode van het grote opheffen. Alles doeken we op. Het verschil tussen links en rechts in Den Haag. Het onderscheid tussen boef en held. Het idee dat alles van waarde weerloos is. Leven we dus in een rot tijd? Wel, nee. We hebben hooguit wat last van een uh, overspannen schoonmaakdrift. Als je er niks aan hebt, dan donder je het gewoon de deur uit. Zoiets dus. 0800-1121, als u denkt te weten. En wij gaan luisteren naar... Uh, ja, maar deze is ook erg fijn. Deze is heel fan. Van de regels weer. Ja. Ik zei, we gaan die mooie benen naartoe ze zijn? Naar de plan 3A. Ik zei, nou dat komt goed uit, want ik woon daarom. Ik zei, ik loop met je mee. Ze kijkt me aan en zei... Ja, prima. Er floten een eind, veel meer vogels dan ik dacht. Mm, meisje van de Hyplania, mm, ze kwam met die paniemen. Wij mm, waar nee, dat recht bij die kiemen. Er is één ding dat ik zeker weet. Volgens mij is het taboe, kwamen aan bij de plan 3a een man de open. Niet het was een heel aardige, en op de deur stond Casa. Die mooie benen naartoe ze zijn. Niet naar de IPA 3a, ik ga met jou mee, want jij woont hier onder. En ik dacht. Oeh. En ik dacht. Oeh. En ik dacht. Oeh. Oh, het is. Uh, niet alleen is het erg geestig, maar het is ook uh, gewoon zo muzikaal. He, Jan, uh, Johan uh, Vrouwenleiter, uh, uh, de heuftreger. Hij is ook een meestergitarist. Hij heeft trouwens net een uh, plaat uit. Solo's heet dat. Oh, misschien draaien we daar nog wel wat van. Ik heb geen bellen, wat krijg we nou? Wat is dat? Ik heb geen luisteraars. Nou ja, zou ik maar naar huis gaan dan? Hm. Nee, nee, we gaan gewoon door. Hier komt het tweede fragment. We hebben dus ook geen bezielde bazen meer... maar schoonmaakmanagers. Die denken dat managen het meten van rendement is. Die hebben cursussen gevolgd en stapels boeken gelezen over teambuilding... en how to reach the highest level in five steps, enzovoort, enzovoort. Die spreken over units en competenties... en die denken aan de volgende stap in hun carrière. Vier maanden na nu. Tja, dat is even slikken voor de oude lullen... Die weten niks over rendement. Die rotzooide altijd maar een end weg. Vond de baas leuk. Die rommelde ook maar wat. Die mompelde iets over creatief denken. En dan ging iedereen dan ook doen. Het leverde soms geen donder op. En soms leidde dat schijnbaar oordeloze gedoe... tot een briljante gedachte. Werd ineens de waarheid minstens buiten gekeerd. Nou, jongens, doe een gok. Wel even, vind gezellig. 0800-1121... En wij gaan luisteren naar, oh ja, Roosbief die heeft een uh, nieuw klein album uit. En het heet Waarum. Nou, hier is het titelnummer. Waarom moet het in de avond? Waarom moet het donker zijn? Kon het niet wachten op morgen? Want vandaag was het zo fijn. Waarom moet... Nou zeg, het is echt een uh, cd. We draaien niet uh, uit de computer of zo. Ik vond het al sowieso een enorme ruis. Want dit is een CD. En ze is uitgebracht bij Excelsior. Maar Kurt, wat krijgen we nou? Nou ja, zullen we dan, uh, die maar te goed houden? Dan, uh, of zullen we... Gaat het volgende nummer draaien. doe, doe maar. Dat uh, is ook lekker. Uh, Good Feeling. Good Feeling About It van Paul Garrick. Uh, van zijn album Good Feeling. Ja? Doe die maar, uh. Anne. <middels> Belde en die heeft weer opgehangen of wat? Nou, uh, niemand. Uh, die, had, die had een leuk idee, vond ik wel zelf. En dan belde Hans, maar die moest heel iets anders. En, uh, nou, wat hebben we nou? Ik begrijp er niks van. Nou, goed, die komt derde fragment, dan weet hij het allemaal. In 2012 dient de waarheid beheersbaar, overzichtelijk en vooral profijtelijk te zijn. In die moderne waarheid is dus betrekkelijk weinig ruimte voor onmeetbare grootheden. Zoals plezier of inzicht of genot. Ja, daar valt weinig mee te verdienen. Plezier, inzicht en genot. Dat zijn dingen waarmee je je in je eigen tijd maar moet bezighouden. En niet op kosten van een ander. Dat die waarden indirect wel eens een heleboel zouden kunnen opleveren, daar wordt momenteel niet eens Vaag overwogen. Kunst, wat heb je erom? We hebben de landelijke kunstbaas die, geheel passend bij de tijdgeest, net zo goed een scheepswerf zou kunnen runnen. Of een kippenfarm. Uh, nog even, en hij stapt op. Zijn opvolger zal, schatten wij in, met diezelfde glimlach de verbeelding in diezelfde economische keurslijven blijven persen. Over een jaar of tien zal alles weer de andere kant op draaien. Want zo gaat dat. Staatssecretarissen en de dingen die voorbij gaan. 0800-1121. Nou iedereen weet het. Kom maar op. Bellen mensen. Oh, oh ja, we gaan even eerst nog een plaatje draaien. Eens even kijken. Want, uh, oh ja. Uh, literair productiehuis Wintertuin. die brengt uh, eind volgende week een nieuwe CD uit. Po-tracks en met poëzie van uh, Remco Kampert, Willem Elschot en Neeltje-Marie Min op muziek... gezet door verschillende artiesten. En hier eentje van uh, Lenny Koer, die het gedicht zingt... dat uh, Ko van Gemert vorige week nog voorlas. En nou komt het moment waarop ik zelf ook <laughs> eventjes gewacht heb... Ik vond het vroeger al zo een verschrikkelijk te gek gedicht. Voor wie ik lief heb wil ik heten. Of mijn moeder is mijn naam vergeten. Cor en ik hebben de muziek gemaakt. Mijn moeder is mijn naam vergeten. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij, bewestig mijn bestaan. Laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij, noem mij, spreek mij aan. Oh noem mij bij mijn diepste naam.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 Bij mijn diepste naam. Voor wie ik lief heb, wil ik haten. Ja. Ik vind, ik vind dat ze dit... Het is een mooi gedicht van Neeltje-Maria Min. Hè? Uh, ik vind dat ze dat goed zingt. Ik heb wat moeite met dat trillen in haar stem... wat ze heel erg heeft, maar toch mooi gedaan. En volgende week laat ik nog meer uh, nummers horen van deze Want Er zitten hele, hele leuke dingen bij. Po-tracks. Aan uh, de lijn. Ja, Harry, Harry Wisse natuurlijk weer. Harry, hallo. Hi, hello. Hoi, Adeline. Hey, Goeienacht. Met mij, met haar. <laughs> Alles goed? Ja hoor, uh, ja, ik bleef wel speciaal wakker om een antwoord te geven... op uh, die leuke vraag uh, en antwoordspelletje van je. Oké. Okay. Hebben we nog iets leuks gedaan dit weekend? Ontzettend leuke dag vanmiddag. Ik ben bij Man bij het Hond geweest in Spand uh, in Bussum, in theater Spant in Bussum, weet je wel? Ja? En uh, daar was dus een wii express van Man bij het Hond. Oh. Met al de artiesten van Man bij het Hond. Ik heb eigenlijk uit hun naad gelachen. Oh, wat hield het dan in? Wat, wat gebeurde daar dan? Vertel. Nou, er waren allemaal sketches van alle, alle artiesten, die altijd, acteurs en actrices. Die doden van de, die doje, weet je Dat de, de meisje van de, de, de kassa. Weet je de supermarkt. De doje. Kijk je als een man met hond? Um, nee, ik kijk sowieso heel weinig tv. Maar ik, als ik het kijk, dan vind ik het altijd heel leuk, ja. Ja, nou, het, die, die waren dus allemaal op het toneel. En die gaf allemaal een uitgebreide show. En het was oh. echt om niet. Nou, ik heb me eigenlijk bescheurd. Ik, zat, ik mocht met mijn hondje in, de, in het spand komen. Echt waar? Ja, bij uitzondering, ik zat vooraan. Maar mijn hond, Doris, die ging nog wel te keren en op een gegeven moment. <laughs> ja? Die, die, toen werden we het stand uitgezet. Oh. Ik heb het nog nooit in beleefd mee. We ik werd. Ik werd het theater uitgezet. Nee, echt waar? Nee, maar hoe, hoe komt het? Omdat jouw hond de hele tijd zat te blaffen, of wat? Ja, ja er waren dus allerlei sketches allemaal, voerden ze op. En oh, ja, is met Ottolie natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. precies. Ja. Dan gingen ze de online dancing doen, weet je wel, de online dancing. Ja. Weet je en dan ging iedereen ging staan. En ik ook met mijn hond. En toen zeiden ze, ja, we, doen, we gaan niet de las op gooien. En ik had toevallig een tas bij me met een stuk touw en ik gooide de las op. <hijen> en, uh, toen, toen heeft de directeur en die regisseursprogramma die zei: die man moet eruit. En, <hijen> maar je was gewoon te druk, je trok te veel aandacht, Harry. Nou ja, ik nee, was wel actief. Ik hou niet van het uh, durf zitten in, uh, in een theater, de haat. Ik, ik ben, doe gewoon mee, ik ben een participerend uh, ah, okay. bezoeker. Een theater, uh, gek, gewoon. Ik, ik, ik doe zelf ook een theater, dus ik maak het allemaal aan. Maar ik werd eruit gezet. <hijen> En was dat halverwege of op het einde? of? op het einde, hier voor het einde. En toen met Ik zeg nou, dit pik ik gewoon niet, Ik zeg, jullie, dit is geen man bij het hond, dit is een NCV-haathond. Oh ja, oh ja, ja, ja, ja. Oh, inderdaad, man bij het hond. Ja, ah. en ik denk, ze hebben een hond voorin. En toen naderhand denk ik, ik was helemaal aan het doen. Toen stond hij buiten een tijdje te wachten. Toen kwamen alle acteurs die kwamen naar buiten. Die ja. gaven me helemaal gelijk. Je was rustig te gek. Ik ben blij dat je gekomen bent. Nou, wel, Nou, het was echt een hele, hele gek. Maar dan zei die directeur dan. Nou, als die, die kerel in dat kostuum die zo vooraan staat. Zo'n oude zak is dat. Die, die was me toch agressief tegen of ik, of ik zeg, maar je moet niet zo crimineel zijn. Je moet niet zo criminaliseren. Ik ben, wat ben je voor een idioot? Maar ga naar de kerk toe met je NCFA. Sorry, ik was kwaad. Man. <lacht> <laughs> nou, ik ga je dag goed maken, of je nacht goed maken, want uh, je, zeg maar wie, jij, wie de oplossing is van mijn uh, vraagstuk, of van het mysterie die van Emelie. Die halve Marie. sal, die halve, halve zool, ja, ja, die halve zeilstraat, jij ja, is helemaal waar. Dus, en dus, heb ik ken Cornelis Vreeswijk, mijn grootste vriend uit de Mui. Oh, ik kom net vandaan, joh. Oh, uit ben... IJmuiden? Ja, daar kom ik wel zo vandaan. Dat is uit de Eimond, hè. Maar ken jij, ken jij Cornelis Vrees? Nee, die is toch wel... Ja, heel vaag, vaag van vroeger. Ja. Ik, heel vaag, ik heb, maar ik ging al vroeg weg naar Zweden en zo. Ja, ja. Dus uh, Nee, we ja. ik ben een, groot, een hele leven een grote fan van die man. Ja, De non, de non en, en weet je wel? Ja, ja precies. Al die liedjes. Nee, hartstikke oh, ik goed. Een, ik ga er kippenvel van. Nou, ik eindig het programma ook altijd met als, als het lukt met een liedje van hem. Leven en laten leven. Nee, oh. het is uh, voor mij ook een held. Hé, hey, uh, luister. Uh, uh, blijf even aan de lijn. Dan noteert Francis nog een keertje je, je adres. En dan krijg je weer zo'n uh, zo knijpkartje toegestuurd. Helemaal lief. Nee, ja, die is, en die is voor heel heel je hond dan, hè? Doe maar okay, lekker om zijn ja. nek in en dan kan hij er zelf... Hé <laughs> he. hey, Doris, hoor je dat bakken worden, man. Hé, <laughs> hey, dag je. Hé, doei schat, door. doei. Doei. Doei, doei. doei. Het is een leuk nummertje uh, uit van uh, London. Is that place for me? Dat is echt ka Caribische muziek uit Londen. En we gaan terug naar de jaren 50. The Lion. Jij ja, kijkt heel uh, Anne. Klopt dat? Ja, klopt wel. Komt. <tied> oh no not me i wouldn't take a chance in any such vulgarity oh no not me i wouldn't take a chance in any such vulgarity in my opinion it's a shame and disgrace hear the kind of songs that they are singing about they some girl something and something some girl something some girl something and something about some girl suppin', Of songs now going around, uh, as as they are, well, you can hear them bow their tongue. Robust man, small island, am uh, something, bend something, and Sandy Gandhi water and a good for a drink. A uh, Sandy Gandhi woman, well, they big and pamper. pam pam pam umala, pam pam pam pam pam pam Of seasoning is rarely what you need. Compare with our songs, as you know, we had some suggestions here and there in calypso. We add a little smutters to give it flavor, but the public always spoils it with a heap of black pepper. Some girl mala, bumba she mala, eh Some girl something and something about some girl something. Not long ago, I attended a wake. My arrival at the home was just about the break So naturally I extended my sympathy and said some prayers to console the family, then suggested to him to climax the affair, no, was the reply for the bad would rather hear some girl something, and something about some girl, I've oh, eh? got some girl something, and something about some girl, something. Nou, dat is leuk, toch? Dat was The Lion. Maar nu eventjes uh, helemaal terug, uh, jaren 60 bevel voor de underground. Tot zo, tot na het nieuws. Sometimes I feel so happy Sometimes I feel so sad Sometimes I feel so happy But mostly you just make me mad Baby, you just make me mad I put in front of